Ik zeg, ik, ik vind er twee vanochtend maar voor draait laat koffie krijgen, hè Kasper. Hoe laat is het dan, professor? Is het, nou, het is al vijf over elf. Alle mensen, zo laat al? Ja, ja, ja, ja, de tijd gaat snel. Dat hè? komt natuurlijk omdat we zo druk bezig zijn. Ja, dat kan wel, maar ondertussen vraag ik me toch wel onrustig af waar onze koffie blijft. Er hm? zal toch niks met Maartje aan de hand zijn? Ik weet het niet. We zullen er eens even oproepen. Ja. hè? Ja, professor? Ah, Maartje, leef je nog? Ach, natuurlijk, dat hoort u toch? Ja, ja. Ja, maar we vroegen ons namelijk af of er misschien iets een beetje aan de hand was. Met mij? Ja. Oh, niks hoor. Ik verkeer in blakende welstand. Goed zo, goed zo. Maar hoe komt u zo op dat idee? Nou, het is, het is al ruim vijf over elf, hè? Nou, en wat heeft dat ermee te maken? En we hebben nog steeds geen koffie gehad. Nee, geen koffie. Ach ja, dat is waar ook. Dat ben ik door de drukte helemaal vergeten. Nou ja, ik heb nou geen tijd, hoor. Een ogenblikje geduld, alsjeblieft. Die koffie komt straks wel. Hé, hé, hé. Hallo, maartje. Ik, ik, Maakje, je weet toch wel dat we niet buiten koffie kunnen. En dat we na de koffie eens zo hard werken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik zeg toch straks zijn jullie aan de beurt: ik heb meer te doen. Ik heb oh. meer aan mijn hoofd. Ja, ja, ben je boos? Boos? Ja. Ik? Hoe komt u daarbij? Ja, je, je doet zo kribbig. Ach, wel nee, dat lijkt maar zo. Dat komt omdat ik het zo druk heb. Waarmee? Ik ben aan de schoonmaak. Oh, weet je dat nog? Het is er de tijd voor hoor. Nou, we wachten jullie dan nou maar rustig af. Als ik straks tijd heb, zet ik wel even koffie. Ja, daar rekenen we dan op. Is het wel? Ja, ja, dat is waar. Nou, ja. goed, dan ga ik snel weer verder hoor. dag. Dag eh, Maatje. over en nou. sluiten. Nou zeg, boffen wij er even hè. Jongen, jonge Maatje aan de schoonmaak. Nou professor, dan zullen we de eerst volgende dagen wel bekijt afkomen denk dat ik. Dat denk ik ook wel Kasper, ja, ja. ja. Zeg, zeg, uh, <laughs> kun jij overigens niet wat koffie zetten? Oh, professor, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Oh, is er niks aan zeg, water, koffie maar. Je zou het kunnen proberen hè, als we dan vandaag op Maatje nou, moeten goed, wachten. Ik, ik, ik ga wel even. Graag en doe je best. Ja, ja, ja, ja. Weer alweer? Waar blijft de koffie nou? Och, professor, het is zo'n verschrikkelijke bende in de keuken. Ik kan er geen wijs uit, hoor. Ik kon nog niks vinden. Oh, nou ja... Je hebt je best gedaan, ja. zullen we maar zeggen. Zit er zit niks anders op dan dat we op Maartje wachten. Oh, dat zal ze zijn. Ah, ja. ja, Maartje? Uh, ik, ik kan de linnenkast niet van zijn plaats krijgen, professor. Hij is veel te zwaar voor mij alleen. En ik moet erachter zijn, want dat moet dan nodig worden schoongemaakt. Kunnen jullie niet even komen helpen? Ja, goed, goed. We komen er wel. Ja, maar eerst koffie, Maartje? Ja, ja, dat is waar. Er is een ideetje van hem. Ja, moet je eerst koffie voor ons zetten, oh, Maartje? Oh, maar dat is afpersing. Dat is heel gemeen. Ja, kan wel wezen. Maar voor wat hoort, wat hè? Goed, goed, goed. Jullie krijgen je ik zal wel koffie zetten. Goed zo, we komen eraan, over gaan sluiten. Koffie, ga mee Kasper. Ja, natuurlijk professor. Wat gebeurt? Oh, de linnenkast op zijn plaats? Nee, nee, maatje. Eerst koffie. Eerder zijn ja. wij niet uh, tot zo'n kracht. Ja. Spanning in spanning Jullie koffie. zijn gemeen. Heel gemeen. Nou, ons lang op koffie laten wachten is ook heel gemeen. Weet ja. je dat, maar? Ja, inderdaad. Zo is dat, hoor. Tegen jullie tweetjes kan ik toch alleen niet op. Ja. Je bent een sinapootje. hè? Nou, ik ben blij dat ik Kasper heb om af en toe te steunen. Anders had ik hier al lang wat donderspit gedolven. Ja, ja, ja. U bent er beklagen. Ja, dat ben ik ook, ja. <laughs> zo Jullie koffie. Maartje, maar. je bent een engel. Ja, fijn. Dat zal wel, ja. Ik kan alleen niet vliegen. Nee, maar je ziet ze af en toe wel, hè, <laughs> <he>, Maartje. <laughs> so, Wat bedoel jij? Hoi, uh, Caspar. Dat was nou niet aardig van je. Nou, he? ik meende het niet zo, professor. Het was eruit voor de krijg in hand. Ja, dan he? zal het vast wel iets heel erg onaardigs geweest zijn. Maartje, hoe kan iemand ter wereld nou iets onaardigs over jou zeggen? Nou, ja? jullie proberen het anders vaak genoeg. Ach, wel nee. Dat denk je maar. Hm. Is het grote ah, koffie? Nou, je kan dan misschien niet vliegen, maatje, maar. Ja, maar de woorden uit de mond. Maar je koffie zetten, dat, dat is voor elkaar hoor. Hoe oh, oh. doe jij nou ah, weer? Uh, bah, er zit geen suiker in. Net goed. Zie je, dat komt er nou van. Dat heb je met opzet gedaan. Nou, wie weet. En dat zegt ze nog dat ze er eentje niet tegen ons tweetjes is opgepast. Oh, ja, wie niet sterk is, moet slim ja, zijn. Laten nou, ze. we dan hopen dat wij sterk zijn, professor. Wat doen we? Gaan we nu de linnenkast verzetten of wachten we eerst nog op een tweede bakje met suiker, <lacht> natuurlijk. Nou, mannetje, dan kan je lang wachten, hoor. Nou, eerst die kast, of anders voor de rest van de week geen oh, koffie oh, meer. Oh, oh, goed, goed, goed, goed. Ja, ja, ja. Komt u mee, professor? Ja, nou, ik zou die anders durven zeggen. Ja, nou ja, ja, ja, ja, ziet, hè? ja, kijk, we vinden dit vervelend om te moeten zeggen, maartje, maar wij krijgen hem samen ook hier van zijn plaats. Hé, zijn jullie nou kerels? Jullie moesten je schalen. Ja, dat doen we ook, maartje, dat doen we ook. Je kan het schaamrood niet zien, maar het is er wel, hoor. Ja, ja, ja, onder je voetzolen Ja, zeker. precies, ja, maartje, en rond mijn navel. Ja, ja, praatjes hebben jullie genoeg, ja. Wel <laughs> als er iets moet worden, dan zijn jullie niet thuis. Nou, da, da, da, daar meen ik toch sterk tegen de moeten, te sterren, maartje. Hebben wij niet... Een bestuurbare stofzuiger voor jou uitgevonden. En een automatisch dienblad. En een boodschappenrobot. En zes automatische theelepels. Zo is dat toch? Zeker, zeker, zeker. Maar geen automatische linnenkast optiller. Nee, dat is waar. Dan zeg je zoiets. Maar dat is het, professor. Wat? Inderdaad, Kasper. Kom mee, mijn jongen. We moeten meteen aan de slag. Dat is de oplossing van het probleem. Hé, hé, hé. Waar gaan jullie zo op in? Ja, ja. Willen jullie dan geen tweede bakje meer? Oh, wat hoor Hila, Een tweede bakje. Hoort u dat, professor? Ja. Of ik dat gehoord heb? Nou, nou, nou. Hé, daar moet we wel even tijd voor maken, Casper. hoezeer het was ook spijt. Ah, dacht ik het niet. <lacht> Jullie zijn ook allemaal hetzelfde. <lacht> hè. Jullie gevoel je zit in je verhemelde en in je maag. Ja, beter daar dan helemaal nergens. Wat bedoel jij dan, hè? Oh, nee. Niks, Maartje. Helemaal niks. Oh, dat is je mageraai ook. Vooruit, vooruit, vooruit. nog maar in, Maartje, hè? Ja, We hebben nou eens onstellende oh, haast gekregen. Ik doe het toch net zo vlug of net zo langzaam als ik wil, professor. Ja, ja daar twijfelen wij geen moment aan. Maartje sloeg de spijker precies op de kop, professor. We ja? moeten een automatische optiller uitvinden. Ja, ja, ja. Of een apparaat, hè, waarmee we alle mogelijke zware voorwerpen kunnen optillen. Of laten zweven. Of laten zweven. Ja, ja. Daar heb ik ook al aan gedacht. Dat is nog wel beter. zelfs, dacht ik. Ja, dan moeten we dus een apparaat maken waarmee we de zwaartekracht opheffen, zodat de dingen geen gewicht meer hebben. Juist, precies, ja, ja. ja. En dan is het ja, helemaal een koud kunstje zware voorwerpen te verplaatsen. Ja, wat je zegt, ja, ja, ja. Maar hoe heffen we de zwaartekracht op? Dat is nou juist het probleem. Ja. Hè? Nee. Dat moeten we zien op te lossen. Ja. Stil, stil, stil. Ik denk. Ja, neem me niet kwalijk, professor. Ik denk, ik denk, ik denk. En wat denk ik? Ja, ik weet het, Kasper. Luister eens even. Ik ben een en over, professor. Goed, mooi luisteren zeg. We beginnen, hè? Zo. Kasper, dat moet hem zijn. Mooi. Onze zweefdoos is klaar. Oh, dat is een leuke naam voor dat apparaat, professor. Zweefdoos, vind je ja. niet? Ja. Heb ik meteen een moeite door bedacht. <laughs> nou, zeg, zullen we nou eens kijken of die werkt? Ja, graag, ik ben hoogst benieuwd. Nou, let er maar eens op. Ik stel in op de tafel. Ja, het werkt. Ja, ja. Professor, het werkt. Kijk. Ik kan de tafel met één hand optillen. Ja, maar, en en jongen. kijk, kijk, nou blijft hij zweven. Prachtig, Caspar, prachtig. Oh. En, en schakelt u nu de zweefdosis uit, ja, professor? Ja. Oh, oh wat is het nou? Hè? Oh, oh, dat is natuurlijk dom van me. Dat is, nou, ja, dat is dom. Had ik natuurlijk niet lang, langzaam moeten doen, hè? niet zo in één keer. Ja, dat, dat is, is dom, hè? professor. Ik, ik had mezelf. de tafel bovenop mijn voet gehad. Ja, wat valt nou toch nog wel ja, mee, hè? Het, he? het gaat wel, professor. Goed zo, nou, zeg, zullen we... <laughs> zeg, Caspar, zullen we dan nou maaktjes met onze nieuwe uitvinding gaan verblijven? Goed, professor. Zo, maartje, kijk eens wat we nu weer voor je hebben uitgevonden. Huh? Ja? Wat is dat nou weer? Dit is een zweefdoos. Oh. Tja, zweefdoos. Daarmee zullen we de liddenkast eens eventjes voor jou verplaatsen. Oh, nou, dat hoeft niet meer hoor. Dat heb ik zelf al even gedaan. Huh? Wat ja. vertel je ons nu? Ik heb me maar eens even flink kwaad gemaakt en toen lukt het wel. Ja, dat blijkt. Hij oh. staat nooit meer een anderhalve meter oh. van de muur. Ja, dat is wel jammer, hè? Nou ja, zeg maartje, je hebt misschien toch nog iets anders te verplaatsen. Ja? Even kijken hoor. He? Het is natuurlijk sneu als dus jullie dat ding voor niks hebben uitgevonden. Ja. Nou, uh, het bed kan eigenlijk wel een stukje ja. van de muur. Het bed. het bed. Ah ja, nou let maar eens op, Maatje. Dat bed verplaatsen we in de wippie. Ik schakel de zweefdoos in. Ja, uh. en ik til het bed met één hand op oh. en hopla, nou blijft het zweven. Oh, oh. Alle mensen, dat is handig. Niet <laughs> waar. Ja, en, en kun je daar nog alles mee laten zweven, Poepisse? Alles, Maartje. Jou ook, oh. Maartje. Nee hoor! Ja. Oh, nee, nee, nee, niet doen hoor. Nee. Pas op, Maartje, pas oh. op. Je oh. stapt in het zweefveld. Oh, help, daar ga ik. Ik vlieg. Ik Hé, hey, oh. nou kan je toch vliegen, oh. Maartje? Oh, help dan toch! Sta er niet zo te kijken! Dat ben niet zo schreeuwen, Maartje. Het moet Neemal. toch fijn zijn om zo licht als een veertje oh. Oh. te oh, nee, zijn. Oh, nee, oh, nee, nee, nee, mee, die zijn dood, hè? Dus, oh. Maartje, stil blijven liggen. Kan je niks oh. gebeuren, hè? Oh. Ja, nee, dan zal ik het zweefveld langzaam oh. op Ja, stil blijven liggen, stil blijven liggen. Jullie hebben makkelijk praten, doe dat toch niet! En spartel dan ook niet zo, Maartje. Oh. Ja, ja, wa, wa, kas, pas pas op, pas op. Doe het raam dicht. Ze zweeft het raam uit. Oh, Maartje, kom terug, kom binnen, Maartje! dat Lieve help, ja hoe, hoe, ja, ja, hoe moet het nou zeggen? Snel, professor, doe ja, ja, iets. Ze zweeft ja, steeds iets. verder weg. Ja. Snel, professor, schakel het zweefveld. Veld, oh. oh, Ja, we help. moeten langzamer praten. Oh. niet zo vlug. Oh, nee. Je valt niet, maar je, je zweeft rustig naar beneden. Ja. Verroer je niet. Oh, verroer je niet, verroer je niet. Als jullie niks doen, dan moet ik zelf toch wel niks doen. Je, je let op, je bent bijna in de tuin. Ja, professor, het is gelukt. Oh, Ze staat weer met beide benen op de grond. Gelukkig was dat schrikken. Hoe is het er nou mee, Maartje? Ja, ga, gaat wel. Gaat wel, ja. Beetje, beetje zweverig, zou ik zeggen. Ja, dat kan als niet anders als je juist hebt gezweefd. Zullen we je nu weer naar boven laten zweven? Oh, nee. Nee, voel geen goud, hoor. Komen jullie maar naar beneden. Wat denkt u ervan, professor? Ja, ho, maak ik toch liever gebruik voor de trap. Ja, dus zullen we dan maar... Oh, maartje, het is gelukkig allemaal goed afgelopen, ja. hè? Ja, gelukkig wel, ja, professor. Waar. Ja, ja, weet u, ik wil wel graag een engel zijn, maar dat vliegen, dat hoeft er mij niet. Die maartje, een engel die bang is om te vliegen. Ja, ja, ja lachen jullie maar, lachen jullie maar. En dat ja, Jullie hebben geluisterd naar het vijfde deel van De Wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspelstrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauman.